Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De rebellen in de regio Lugansk in het oosten van Oekraïne zitten zonder stroom. De Oekraïnse staatsenergiemaatschappij zegt dat de regio de elektriciteitsrekening niet heeft betaald... en heeft de separatisten daarom afgesloten. De schuld zou 90 miljoen euro zijn. Twee jaar geleden werd Lugansk al afgesloten van gas, ook omdat de rekening niet betaald zou zijn... De pro-Russische separatisten in het gebied zeggen dat ze al waren voorbereid op afsluiting en zoeken nu een alternatief. Lugansk ligt bij de Russische grens. Bij een sluis in Weert zijn tientallen vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt. Volgens website 1 Limburg liggen de containers in en rond het water van de Zuid-Willemsvaart. De politie en Rijkswaterstaat bekijken of de vaten nog heel zijn en wat erin zit. Vorige week werden even verderop in het Juliana-kanaal bij Echt bijna 30 vaten gevonden... Daar zat ecstasyafval in. Zo'n 7000 medewerkers van Belgische gevangenissen... krijgen een speciale cursus over radicalisering... meldt de Belgische krant De Tijd. Gevangenissen zijn een voedingsbodem voor radicale ideeën. Volgens De Tijd zitten er nu 450 gevangenen vast... bij wie het risico bestaat dat ze radicaliseren. 170 personeelsleden in twee speciale gevangenissen... hebben de cursus inmiddels gedaan. Nu wordt de training ook in andere gevangenissen gegeven.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 Het weer, wolken, zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer. En vooral in het noorden ook natte sneeuw. Doort 8 tot 10 graden. Dit was ZFM de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is veel vertraging nog op de A2 Amsterdam-Utrecht... tussen Maarse en de Leidse Rijntunnel 7 kilometer. De vertraging is daar ruim een uur door een ongeluk. De linkertunnelbuis is daar ook dicht. Ook ruim drie kwartier vertraging is er op de A27 van Utrecht naar Gorkum... tussen Hagenstein en Noorderloos door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. Je kunt omrijden over de A2 en de A15. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar een file van 3 kilometer.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 Wie ik nog een jungje was zo van de Jorels, toen vong ik heel van alles aan en leid ik niks met rus. Zo dich aan het trummelken en pakte mij een keuksje. Dat zagte man doet de geneet, ik zet dich in het heuksje. Het grote woord is altijd wie. Toen hou ik her wie iedereen een meidje aan mijn ziel. Een knap gezichtje, een aardig kindje met kop koppen duikje. Ik sprook dan met dat meidje af op een of andere Tralalala. Vrije gang, ik was vol goeie moed. Vanome af afscheid in de gang, ik weet het nog zo goed. Op eens verschien papa papa, de zag toen met de vleugelske. Wat moet dat met mijn dochter nu, door in dat duister heugske? Tralalalala. Wendig eens bij Petrus, kom en klopt al aan de deur. Dat zeit er jong, kom doe maar in, du steest er heel groot veur. Toe hebst toch neme's God gedaan, er steekt niks in mi beuksje. Daar vroeg ik Petrus, zet mich maar met een engelke in een hukske. vroeg met tranen in. Echt niet elke dag Daarom zeg ik jou dat ik jou zo graag mag De mooiste meisjes zijn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 In zonneschijn, ik wil steeds bij je zijn, Michaela. Door de nachtlang zag ik een vogellied, ik liep in mijn eentje langs de verlies, daar zag ik jou aan de oever staan.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 Snel en is nu met pensioen, en daarom kunnen wij nu hier de leukste dingen doen. Verstoppetje of tikketje. meisje heb gezongen waarop ik danste met mijn allereerste jongen Harmonica Jim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 met een zachte stem, harmonica tje. Speel nog eens even een ouderwets iets uit mijn leven. Speel eens dat lied dat ik als meisje heb.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 Koninkrijk